12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Miljoenen schade voor Nederlandse tuinbouw... door komkommerbesmetting. Hoge beroep Mladic tegen dreigende uitlevering. En Erwin Koeman, nieuwe trainer van FC Utrecht. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee vandaag, mogelijk 30 in Limburg. En in de loop van de middag dan wel stapelwolken. En tegen de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Vanavond en vannacht vanuit België buien. En morgen een heel stuk frisser, 16 graden. Vooral in het oosten is het bewolkt. Er valt van tijd tot tijd regen morgen. En vanaf woensdag keer het droge en zonnige weer terug. En dan wordt het geleidelijk warmer. De Nederlandse tuinbouwsector leidt door de e besmetting in Duitsland... een schade van miljoenen euro's per dag. De export van komkommers is helemaal ingestort, zegt het productschap tuinbouw. In Duitsland zijn de afgelopen week tien mensen overleden en honderden mensen ziek geworden na het eten van groenten die besmet was met de EHEC-bacterie. Vermoedelijk zat hij in Spaanse komkommers, maar dat is niet zeker. Volgens het productschap is er met Nederlandse komkommers helemaal niks mis, maar de schade is enorm. 70% van de Nederlandse komkommers is bestemd voor de export naar Duitsland. Het productschap overlegt vandaag over de situatie met het ministerie van Landbouw. En wordt hij vandaag nog naar de gevangenis in Scheveningen overgebracht? De Servische oud-generaal Mladic, dat is de grote vraag van vandaag. In Belgrado moet eerst nog het hoge beroep dat hij heeft aangetekend worden behandeld. En in Belgrado is correspondent David-Jan Godva. David-Jan, wat is het laatste nieuws in die zaak? Het laatste nieuws is vooral een verklaring van de advocaat van, van Mladic... die er maar op, op blijft aandringen dat het heel erg slecht gaat met maladies, maar zijn cliënt dus, uh, zowel geestelijk als lichamelijk zou hij er heel erg slecht aan toe zijn. En uh, de advocaat betwijfelt zelfs dat Mladic, als hij wordt overgedragen met het tribunaal het begin van het proces zal bijwonen, omdat hij dan misschien wel overleden is. Overigens heeft de, de, de assistent van de openbare aanklager voor oorlogsmisdaden hier in Servië daarop gereageerd. En die heeft gezegd, nee, niks aan de hand, dit zijn alleen maar vertragingstactieken. Dus uh, hij verwacht dat uh, Mladic wel degelijk naar Nederland zal worden gestuurd. Ja, die advocaat zegt dus, nou, misschien overlijdt hij wel voordat het zover is. Of voordat hij is, wordt, zijn proces uh, begint. Hij heeft hoger beroep aangetekend. Uh, waar is dat ergens in de machinerie? Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Kijk, vandaag is de allerlaatste dag waarop dat kan. Uh, dat moet schriftelijk en per post. Uh, de advocaat van Mladic heeft er nog niks over gezegd of hij die brief inderdaad al op de bus heeft gedaan. En als hij dat heeft gedaan is het nog even afwachten hoe lang hij erover doet. Voordat hij hier bij de uh, speciale rechtbank voor crossmisdaden uh, aan zal komen. Dus uh, dat, zou, dat zou vandaag nog kunnen. En in dat geval is de kans ook vrij groot dat Mladic vandaag nog op het vliegtuig gezet, gezet wordt. Maar het kan uh, gezien de snelheid van de Servische Post ook best eens een keer morgen worden. En dan duurt het dus nog een dagje langer. En dan hangt het er ook nog vanaf of die advocaat nog een medisch onderzoek krijgt. Nou ja, inderdaad, dat, dat, dat zal hij formeel wel aanvragen. Hij heeft al eerder gezegd dat hij daar graag twee Russische specialisten, medisch specialisten voor wil hebben. Ik denk eerlijk gezegd niet dat de rechtbank dat uh, zal toestaan.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 Nou ja, kijk, zij hebben dat onderzocht. Ze hebben geen aanwijzingen gevonden voor verboden prijsafspraken. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat toen het onderzoek gestart werd... dat de marges die dus consumenten betalen, uh, ja, dat die historisch hoog waren. Dat zijn nogal uh, grote woorden. Historisch hoog, hè? En uh, ja, mede onder druk van het onderzoek zelf en de publieke commotie. En ook omdat er wat, wat, wat andere banken kwamen waar consumenten heen konden, zijn die, die marges uh, gedaald. Maar het is wel uh, ja, erg belangrijk dat we deze sector in de gaten moeten uh, blijven houden. Om te kijken of die concurrentie ook echt in stand blijft. Dus de consumenten hebben inderdaad te veel betaald. Die, dat gevoel wat u eerder al had, dat is wel duidelijk, zegt u.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 Oorlog. Het kabinet overweegt fors te bezuinigen op het persoonsgebonden budget in de zorg. Een van de varianten die op tafel liggen raakt 90% van de zieke gehandicapten en ouderen. Eh, raakt 90% van die mensen hun pgb kwijt, zeggen bronnen in Den Haag. En die kwestie komt woensdag aan de orde in de ministerraad. Nu hebben zo'n 130.000 mensen een pgb. Ze krijgen geld om zelf zorg in te kopen die ze nodig hebben. En in de meest vergaande variant houden maar 13.000 mensen dat pgb over. CDA-politica en oud-minister Maria van der Hoeven... tegenwoordig voorzitter van Alzheimer Nederland, is daar fel op tegen dat verdwijnt, dan kan ik u vertellen... dan zijn er maar drie alternatieven. Dat is dat alles door mantelzorgers moet worden gedaan. En dat is echt niet op te brengen. Echt niet op te brengen. Je krijgt ook een enorme druk op het bedrijfsleven. Want je raakt de arbeidskrachten kwijt. Want er moeten steeds meer mensen arbeid en zorg combineren. Of er moet zorg in natura komen. En die is een stuk duurder dan het persoonsgebonden budget. Of... Er moeten meer verzorgingsverpleeghuizen komen. Want uiteindelijk, uiteindelijk kunnen mensen met Alzheimer niet alleen blijven. En dat is nog veel duurder. Dus ik denk dan bij mezelf, dat ene miljard wat je misschien daar bespaart... Oh, ik zal u zeggen, dat gaat je op andere onderdelen van de gezondheidszorg... gaat dat weer helemaal veel meer kosten. Dus dat levert, dat levert het niet op. En Aline Saars, directeur van Persaldo... de Belangenvereniging voor Mensen met een Persoonsgebonden Budget... is het met Van der Hoeven eens. Dat is helemaal waar... want uh, er komt uit onderzoek dat dat persoonsgebonden budget veel en veel goedkoper is dan de reguliere zorg. Sowieso zijn de tarieven hè, maximaal uh, 75% van wat het in de gewone zorg kost. Maar daarbij maken budgethouders niet eens dat budget op. En dat moeten ze gewoon weer teruggeven aan de staat. Dus uh, als het gaat om bezuinigen zijn ze juist achter de voren bezig, want dit gaat veel meer kosten. Dan komen we nog even terug op de zaak Mladic. Uh, correspondent David Jan Godfra, die heeft in Belgrado de openbaar aanklager, gesproken over Mladic. Wat is het nieuws, David Jan? Wat heeft hij gezegd? Hij heeft gezegd dat uh, Mladic in ieder geval vandaag nog niet naar Nederland zal komen. Want, zegt hij, uh, het, het formele hoge beroep is nog niet aangetekend. Die brief die daarover gaat, die wordt pas in de loop van de middag verstuurd door de advocaat. En dan is het te laat zeg maar, voor de rechtbank om vandaag nog te oordelen.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 Ja, dat heeft hij ook gedaan. De, de advocaat en de zoon van Mladic zeggen dus dat, dat Mladic er heel slecht aan toe is. Volgens uh, de aanklager zijn dat vertragingstactieken en is Mladic weliswaar niet uh, uh, heel erg gezond en voelt zich niet lekker, Maar is hij zeker wel in staat om, om getransporteerd uh, te worden en terecht te staan. David-Jan voor Mladic komt dus vandaag nog niet naar Nederland. Dankjewel. De Endeavour, dat ruimteveer, is weer op weg naar de aarde. Het maakte zich vanochtend hoog boven Bolivia, los van het ruimtestation ISS. Waar het onder meer reserveonderdelen naartoe heeft gebracht. En dat is dan de laatste keer van de Endeavour. Het is de laatste vlucht. Woensdag keert de Endeavour terug op aarde. Dan gaat hij naar een museum in Californië. In juli is de 135ste en allerlaatste vlucht met een space shuttle... als de Atlantis nog een keertje wordt gelanceerd. Sport. FC Utrecht heeft een nieuwe trainer, Erwin Koeman. En die volgt Ton du Châtignier op. Du Chatinier werd ontslagen nadat FC Utrecht... een plek in de playoffs voor Europees voetbal misliep. Commentator Arno Vermeulen over de aanstelling van Koeman. Het was al bekend dat hij de laatste weken in onderhandeling was met Utrecht. Uh, eerste keuze bij Utrecht was eigenlijk Co-Adriaanse... maar dat was uh, niet haalbaar. Toen kwam uh, Koeman om de hoek kijken en daar hebben ze mee uh, onderhandeld. en Men is eruit en hij gaat voor één jaar bij FC Utrecht werken. En dat is voor Goemans zijn vierde baan als hoofdtrainer. Eerder stond hij aan het roeren bij RKC en bij Feyenoord. En hij was ook bondscoach van Hongarije. Wesley Sneijder heeft zich bij bondscoach Bert van Marwijk afgemeld... voor de oefentrip van het Nederlands elftal naar Zuid-Amerika. Sneijder heeft te veel last van een spierblessure. En hij moet rust houden. Gisteren speelde hij nog met Inter mee in de finale van de Italiaanse beker. Maar drie minuten voor tijd verliet Sneijder het veld. En Inter won met 3-1 van Palermo. Dan Tennis in Parijs, de tweede week van Roland Garros... met nieuws over Novak Djokovic. Mark Brasser, wat is dat? Ja, Novak Djokovic is als eerste door naar de halve finales en, en dat zonder te spelen. Hij zou eigenlijk morgen in actie komen, zijn kwartfinale moeten spelen tegen de Italiaan Fabio Fornini. Die speelde op zijn beurt gisteren weer een loodzware wedstrijd tegen Albert Montanes. 11-9 in de vijfde set werd het in het voordeel van, van de Italiaan. Maar dat heeft Fornini zoveel kracht gekost, vooral een aanslag geweest op zijn spieren. Die partij hij had al kramp in die wedstrijd, hij heeft er een dokter naar laten kijken en die dokter heeft gezegd van ja, als jij morgen de baan op gaat tegen Djokovic, dan sta ik niet voor de gevolgen in, het is gewoon te gevaarlijk om... Te te spelen. En dan moet je denken aan spierscheuringen, eh, dat soort dingen. In ieder geval langdurig zou die er dan uit zijn. Dus Nini heeft vandaag alvast de knoop doorgehakt en tegen Djokovic gezegd, nou, ik kom morgen niet. En, en ja, Djokovic is dus door. Eh, die heeft een, een, een vrije doortocht naar de halve finales. Lekker makkelijk voor Djokovic. Eh, Mark, wie staan er nu op de baan? Nu een, een vrouwenpartij op het centercourt. Eh, het vrouwentoernooi is een beetje een tombola geworden. De nummers 1 tot en met 3 liggen eruit. Petra Kvitova uit Tsjechië speelt nu tegen Nali uit China. 1-1 in sets. Dus dat kan zoals eigenlijk het hele vrouwen nog alle kanten op. Mark Brasser op Roland Garros. En een senator in Australië wil dat de voetbalbond FIFA. het geld teruggeeft. Dat is uitgegeven om het WK binnen te halen. Australië heeft ruim 30 miljoen geïnvesteerd. in een campagne om het WK-voetbal van 2022 binnen te slepen. Die poging die is mislukt, het WK is toegewezen aan Qatar. En volgens de Australische senator was al lang duidelijk dat het WK naar Qatar zou gaan. En heeft uh, Australië door omkooppraktijken nooit een kans gemaakt. Het Australische parlementslid wil geen cent meer aan de FIFA besteden. Hij wil eerst dat de, eth de ethische commissie het uh, onderzoek afrondt naar corruptie bij de Voetbalbond. Het is 13 over 12, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Nederlandse tuinbouwsector leidt door de EHEC-besmetting in Duitsland... een schade van miljoenen euro's per dag. De export van komkommers is helemaal ingestort, zegt het productschap tuinbouw. In Belgrado dient later vandaag het hoge beroep van Radko Bladic. tegen zijn uitlevering aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. En de openbare aanklager zegt dat Bladic niet vandaag... naar het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag wordt gebracht. En Erwin Koeman, hij wordt de nieuwe trainer van FC Utrecht. Dit was de uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Wat ik deze zomer ga doen. Bellen en sms'en en mobiel internetten. Voor de zaak.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, scholen weten niet hoe ze met het mobiele telefoongebruik... van leerlingen moeten omgaan, dat blijkt uit onderzoek. Twee van de drie leerlingen gebruikt de telefoon tijdens de les... wel eens om muziek te luisteren, spelletjes te spelen of sociale media bij te houden. In het mediaforum twee omroepbazen, Paul Reumer, binnenkort directeur bij de NTR... en Jan Slachter, die is van Omroep Max. En Het gaat onder meer over de enorme media-aandacht voor het Friese dorpje Achlum, waar een verzekeringsmaatschappij... dit weekend het 200-jarig jubileum vieren. Een van de sprekers daar was de Amerikaanse oud-president Bill Clinton... en daar kwamen zowel oud als jong op af. Ik heb nog nooit iets meegemaakt wat heel uh, spannend is. Bijvoorbeeld iets leuks. <laughs> en wie wordt de nieuwskenner van week 22? De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz... is Guido van der Vlist uit Woerit. is Radio 1. Lunch. Maar we beginnen met het medianieuws van vandaag. RTV West heeft een nieuwe hoofdredacteur. Het is Renzo Veenstra, die nu nog bij de Fara werkt. Daar is hij al jarenlang de eindredacteur van het consumentenprogramma Kassa. En er valt wel eens in op Radio 2 als ochtendman Sander de Heer er niet is. Het is de bedoeling dat RTV West onder Renzo Veenstra meer crossmediaal gaat werken. Het sociale netwerk uh, Hives biedt lessen aan voor kinderen vanaf 9 jaar... over hoe ze veilig gebruik kunnen maken van internet. Leraren en ouders kunnen die lessen gratis van het internet afhalen. Nine Ludwig is hoofdredacteur van Hives. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat leren jullie kinderen met deze methode? Nou, we, we leren ze vooral omgaan uh, met sociale netwerken in de breedte zin van het woord. Dus bijvoorbeeld, uh, wat voor informatie plaats je op je profiel? En met name ook een stuk bewustwording van uh, dat wat je plaatst, dat dat op internet blijft staan. En, uh, en dat dat vaak zichtbaar is voor, uh, voor veel mensen. En, en gaat het dan alleen uh, in dit geval over hyphers, of ook over de concurrentie? Het uh, is in principe bedoeld voor alle sociale netwerken, uh, maar het is wel, uh, de tien lessen de zijn wel toegespitst uh, op huis en hebben ook huisvoorbeelden. Ja. En, en hoe is dat verder ontwikkeld dan? Wat, wat, wat, wat kan je zien dan straks op die site? Uh, nou, je kan het uh, leraren, primair leraren, maar ook ouders en andere opvoeders kunnen het lespakket uh, downloaden. We hebben het ontwikkeld samen met de Stichting Mijn Kind Online en getest met verschillende PABO-studenten. En je kunt het gratis downloaden en vervolgens uh, gebruiken in de les. Nou, denk ik even heel slecht. Uh, er zitten in zo'n klas natuurlijk altijd kinderen die nog niet op hive zitten... dus die worden wel op een idee gebracht op deze manier. Nou, we hebben, we hebben geen commercieel belang uh, hierbij. Het is, echt niet? Nee, echt niet. Het is voornamelijk een uh, proactieve bijdrage. En het is ook in het verlengde van wat we eigenlijk al jaren doen. Uh, we werken ook al jaren samen met Stichting Mijn Kind Online... en uh, hebben ook al aparte pagina's voor uh, tips om veilig te hive en tips voor ouders. Dus uh, dat, uh, dat is onze insteek hierbij, ja. om een zo veilig mogelijke plek aan te bieden. Want ik kan me ook voorstellen dat als een 13-jarige uit de bocht vliegt op hives... Uh, dan is dat voor jullie ook uh, slechte publiciteit. Nou, wat we, we doen er alles aan om zo veilig mogelijk plek aan te bieden. We hebben ook community managers die daar zeven dagen per week bezig zijn. Dus uh, dat werkt goed. En dit is, uh, dit is alleen maar een hulpstuk en handvaten voor, voor ouders en scholen en leraren... om uh, dat ook beter op te pakken. Ja, maar de bedoeling is eigenlijk om die misstappen te voorkomen. Uh, gebeurt dat vaak eigenlijk dat, uh, dat uh, de kids uh, zich misdragen? Nou, het gaat, het gaat niet zozeer om misstappen. Hè. Het gaat ook met name om, uh, wat ik al eerder zei, om een bewustwording... en ook een stuk reflectie naar je eigen gedrag op internet toe. Uh, dat is eigenlijk het belangrijkste uh, wat we verwerkt hebben in die thema's van die lessen. Ja. Goed, um, het is uh, te zien allemaal op de site van uh, Hives. Nina Ludwig, hoofdredacteur van Hives. Dankjewel. Eeuwenlang trokken christenen van Europa naar het beloofde land. Met als einddoel de heilige stad Jeruzalem. Tien bekende Nederlanders reisden af naar Turkije... voor de start van een unieke tocht in de voetsporen van de middeleeuwse pelgrims. Ja, de EO gaat door met de pelgrimscode. Ondanks de tegenvallende kijkcijfers van de eerste serie... komt er toch een vervolg op wat wel de Bijbelse Wie is de Mol wordt genoemd. In het programma moeten BN's een code zien te kraken. De nieuwe serie wordt niet meer op primetime uitgezonden... maar begint zo rond half tien en Mark Dick wordt de nieuwe presentator. Ziggo-baas Marcel Nijhoff heeft een proefballonnetje opgelaten over reclame voor opgenomen programma's. Mensen die met hun harddisk-recorder een tv-programma opnemen. spoelen de reclameblokken natuurlijk meestal door. Volgens de kabelboer gaan omroepen hier op den duur last van krijgen. Nijhoff zei op een business- en marketing-site. We overwegen om kijkers voortaan verplicht reclame voor te schotelen. die ze niet kunnen onderbreken. Volgens een andere woordvoerder van Ziggo is dit idee nog heel prematuur. en ook nog lang niet zeker of het ingevoerd gaat worden. Betty Brat en Patricia Pai willen de vrouwelijke variant van Geer en Goor over de vloer gaan maken. Dat stelden de twee zelfverklaarde diva's gisteren in Life for You. En ze gaven ook alvast een klein voorproefje. Zou jij het leuk vinden, een programma met Betty? Ja, ik moet wel. We geld te verdienen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dan ben ik eindelijk een keer de langste. Oh. <laughs> Normaal alleen maar de dikste. Oh. Nee, maar het zou wel heel leuk zijn, of niet? Ja, nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat er, ik heb iets bedacht van de week... en ja. ik denk dat jullie daar wel om moeten gieren. Heb jij iets bedacht? Ja. De voormalige playmates en zangeressen willen in het programma... mensen die het slechter hebben dan zij gaan helpen. Op welke manier dat gaat gebeuren en of het programma er ook daadwerkelijk gaat komen... is nog niet bekend. Het wordt lachen deze week op Nederland 3. DWDD wordt eh, namelijk vervangen door comedy. Om half acht begint Even Blij met humor. Dan is er 20 minuten tijd voor een talent. En na negenen komt er een show van een bekende gevestigde cabaretier. Zoals bijvoorbeeld Theo Maazen. Kathleen Warners is hoofdamusement van De Vara. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, zijn het eigenlijk allemaal nieuwe programma's? Uh, het zijn uh, veel nieuwe programma's bij, maar ook uh, herhalingen van cabaret-registraties. Maar ik zou de nieuwe wel graag een beetje willen toelichten. En uh, we beginnen in ieder geval vanavond met een uh, geweldige show van Theo Maassen tegen in. Maar morgen is er een hele leuke nieuwe registratie van de Caribbean Combo. Dat is een gelegenheidsformatie die bestaat uit Murt Mossel, uh, Wave Harbert Howard Comprou en Jandino Aspiraat. En dat is een waanzinnig vrouwelijke show met zang, dans en uh, stand-up. En wat ook nieuw is, is op de donderdagavond de sketchshow van Mike en Thomas. En we eindigen uh, het weekend uh, met twee registraties van het Amsterdam Comedy Festival en een uh, nieuwe show van Droogbrood. Kijk aan. En een documentaire van Michiel van Erp over de Comedy Train. Kijk aan. Uh, maar het is wel heel veel lach, hier en brullen ineens op Nederland. Er is niet te veel allemaal bij elkaar. Nou, ik vind het juist wel leuk om dat te concentreren. Dat ze een keer zeggen van nou, deze week gaan we ons echt uh, toeleggen op, op de humor in alle vormen en alle aspecten. Ja, uh, de vader doet veel aan, aan cabaret. Dat blijft ook altijd een van de pijlers nog, hè? Het is eigenlijk de basis van ons uh, amusement. Daar zijn ook alle tv-persoonlijkheden uit de voorschijn gekomen. En, en is dit nou, want het is natuurlijk zomer, dus we krijgen straks dat mensen weer lang op het terras gaan zitten. Is het, is het ook een kostenoverweging om dit in de, in de zomerperiode te programmeren? Nee, want we programmeren ook in de zomer op Nederland 1 grote registraties. Dus het is dus geen kostensituatie. Ja. Ik vind het alleen leuk om er nu aandacht op te vestigen. Ja. Want het is natuurlijk toch raar, je hoort dat ook om je heen. Mensen zeggen ja, die wereld draait door, het is vast, vast uh, gegeven om half acht. En, en dat is nu al op zomervakantie, terwijl mensen zelf nog allemaal hard aan het werk zijn. Ja, maar daar zijn ook een kostplaatjes aan vast. Hè? <laughs> dat is wel een kostenplaatje. <laughs> en voor de rest is het wel zo dat het team, en met name Matthijs, natuurlijk, zich een slag in de rond werkt zo'n heel seizoen. Ja. En het is niet niks vijf keer per week. Nee. En, en ze verdienen ook een kleine pauze. En dan is het mooi om het op deze manier in te vullen. En ook dus ook met name dat jonge talenten. Ja, te ik vind het erg leuk dat we nu de mensen die we tot nu toe op het humorkanaal, ons thema kanaal uitzenden, dat we die nu ook een keer op het open net kunnen uitzenden. En een nieuwe programma van Frank Even blijven, wacht ik ook heel veel van. Wat gaat hij daarin doen, precies? Hij praat met drie nieuwe talenten over het vak. Uh, wat hen inspireert, wat hen boeit, uh, wat ze leuk vinden... dat geleideert met allerlei leuke fragmenten. Ja. En dat gaat vanaf de jongens van Basta tot uh, Jiskevet, uh, tot C. Wie uh, last heeft van een zomerdepressie... moet gewoon uh, deze week op Nederland 3 uh, inschakelen... want daar is uh, te lachen en te Absoluut. gieren en te brullen. Ja, Dank voor de uitleggen. Kathleen Warners was ja. dat. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, we hebben weer wat afgestoft. Op deze dag in 2005 is de Amerikaanse student Natalie Holloway spoorloos verdwenen op Aruba. Na haar verdwijning werd Joran van der Sloot als verdachte gearresteerd. Maar die kwam door gebrek aan bewijs weer vrij. Peter R. De Vries besteedde in zijn programma heel veel aandacht aan deze zaak. Toen Van der Sloot en Peter R. de Vries ooit met elkaar geconfronteerd werden... bij Paul en Witteman leverde dat ook gedenkwaardige televisie op. Vertel mij eens, hoe ben jij thuisgekomen die nacht? Ik ben thuisgebracht door, door Satish, de broer van Dipak. Ja, die ontkent dat. Die zegt, ik ben ja. helemaal niet, ik heb hem helemaal niet thuisgebracht. En eerst heb je gezegd dat je door die pak bent thuisgebracht. Niet dosatisch. Ja. Ook dat zijn al dingen die niet dus kloppen. Ja. Direct na afloop van het programma loopt het uit de hand. Als er ooit uh, wel duidelijkheid komt wat er is gebeurd en het blijkt dat, dat u fout bent, biedt u ook uw excuses aan, bent u daar ook man genoeg voor? Wat dacht jij? Denk het niet. Nee? nee? Nou, dat is toch weer een mooi einde van zo'n. Iedereen gaf elkaar een hand. En de al van Jeroen en ik gaven alle gasten een hand. Op dat moment was Joran opgestaan. Ik zelf had dat niet gezien. En uh, even later uh, kreeg ik een uh, plans wijn in mijn gezicht. Doe het in je handen. Doe het dus water in je handen. Doe maar water in je handen. Doe nou. Nou, dat heb ik toch niet. Wil uh, ja, nou, je dus. nog meer water? Eerst meer. Ik moet stromend water hebben. Uh, hier om de hoek is stromend water. Kom maar even Stromend, kom hier. Uh, zie je, dat is een trapje. Ja, een hoop dus na die uitzending. Joran van der Sloot en zijn familie gaven daarna eigen zeggen hun laatste interview. Maar intussen heeft Joran vanuit de gevangenis in Peru... waar hij nu vastzit voor de moord op de dochter van een Peruaanse zakenman... alweer menig interview gegeven. Lunch met Jurgen van der Berg... Pingende en whatsappende kinderen in de klas. Uh, leerlingen die op hun mobieltjes muziek luisteren en spelletjes spelen tijdens de les. Het is aan de orde van de dag en scholen weten niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van de Academie voor Media en Maatschappij onder 120 scholen. Ik praat erover met Mark Mans, docent adreskunde op een HAVO-VWO-school. Hij is ook kerstvers media coach. Dag meneer Mans. Goedemiddag. Ja, twee van die drie leerlingen gebruikt dus de telefoon tijdens de les uh, om muziek te luisteren, spelletjes te spelen, sociale media bij te werken uh, of iets te zoeken op internet. Is dat bij u ook het geval? Uh, absoluut. En uh, dat uh, zou raar zijn als dat uh, ontkend wordt. Uh, je ziet het, uh, je ziet het uh, volop. Ja. En uh, ja, dat is uh, een, een zorgpunt. Hoe gaat u ermee om als leraar? Zelf als docent uh, ga ik er heel, uh, ja, probeer ik er toch wel makkelijk mee om te gaan. In die zin dat ik het gewoon bespreekbaar maak. Dat ik ze ook probeer uit te leggen waarom het toch niet zo handig is om dat ding aan te hebben. Want uh, het is handig of belangrijk dat je het op twee manieren aanpakt als je het mij vraagt. Eén de kant van gewoon verbieden. Maar de andere kant ook de leerlingen inzichtelijk, inzichtelijk geven van uh, waarom en uh, wat de voordelen ervan zijn als je toch oplet. Ja, ja, ja. Het is toch eigenlijk raar dat je dat nog aan kinderen moet uitleggen. Nee, nee, dat is niet raar. Kinderen zijn uh, zo bezig met hun vriendjes en vriendinnetjes... Uh, dat telefoon is zo'n belangrijk middel om in contact te blijven... Uh, zij vergeten gewoon de wereld om zich heen en dat is algemeen wel bekend. Voor ja. en nu, ook, nu ook met media. En die versterken ja. dat ook wel. Moet je gewoon niet heel streng daarin zijn? Ik bedoel, vroeger bij mij in de klas zaten er ook wel eens meisjes in hun Rijm-agenda te kijken naar weer een of andere popster. En dan kregen ze gewoon uh, een, een barse, een norse blik van de leraar en dan ging die agenda gauw dicht. Ja, tegenwoordig zijn dat die telefoons. Uh, ja, streng is belangrijk. Maar na strengheid moet je ook proberen aan te geven, ook de leerlingen proberen weerbaar te maken en uh, dat je ze informeert en uh, dat ze begrijpen waarom dat uh, uh, onverstandig is. Want ja, dat zien ze vaak over het hoofd. Een, een berichtje vanuit de klaslokalen is zo de wereld ingeslingerd. Maar wat niet zo snel uh, gerealiseerd is dus wat wat gevolgen daarvan zijn. Uh, hè, dan hebben we het ook over uh, pesterijen. Ja. En, uh, maar uh, goed, het, het is uh, twee sporen beleid. Nou, maar ik zou zeggen, gewoon bij de deur gaan staan als ze binnenkomen... en ze moeten allemaal hun telefoon uitzetten. Is, is dat een simpel gedacht? Nou, dat zou prima zijn. Maar waren het niet dat uh, ja, je natuurlijk elke les weer toch weer veel tijd kwijt bent om uh, daarop te letten. En je wilt ook veel tijd besteden aan je lessen. Heel belangrijk. En uh, het zou mooier zijn als en dat, dat kost al even wat tijd, als de leerlingen dat uit zichzelf gaan doen... of in ieder geval een grote delen uit zichzelf gaan doen. Ja. En, uh, want het biedt ook kansen en het biedt ook mogelijkheden mobieltjes uh, in de les. Maar u zegt eigenlijk dat als de lessen interessant genoeg zijn... dan zetten ze ze vanzelf al uit of dan gaan ze in ieder geval niet op kijken? Ja, dat, dat weet ik niet. Uh, een les kan nog zo interessant zijn... maar als uh, er zorgen zijn over een vriendinnetje, want uh, weet ik wat... dan uh, gaat dat toch voor... Dat is nou eenmaal de, de, de belevingswereld van zo'n puber. Ja. ze ja, moet ook een beetje hard worden, hoor, die pubers, vind ik. Ja, absoluut. Ja, dus uh, duidelijkheid, verbieden, is een goede optie. Maar als het dan toch voorkomt, uh, dan kun je ze afnemen. en ja. Dat gebeurt bij ons op school ook. Je hebt wel eens plekken waar van die stoorzenders uh, neergezet zijn. Hè? Dan kan je dus niet bellen. Is dat nog iets voor scholen? Om dat aan te schaffen? Ik heb er geen ervaring mee. Uh, maar bellen, prima. Maar dan hebben ze nog altijd internet. En daar gaat het juist om. Bellen is niet zo meer van deze tijd. Het ja. gaat voornamelijk om wat hij al in, in met de introductie zei... ...whatsappen, pingen, eh, al die andere programma's, ja. eh, de moderne chatvarianten. varianten ja. nou, wat, Vanochtend op Radio 1 was er een reportage te horen waarin ook leerlingen aan het woord kwamen. En die zeiden van ja, de regels zijn ook niet echt duidelijk. Hè? Niemand weet eigenlijk precies wat wel en niet mag. Dus ik zou zeggen, daar beginnen. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. En het is ook belangrijk dat uh, scholen uh, daar consistent in zijn... Uh, duidelijk helder beleid, maar dan met name gewoon hele simpele regels. Bijvoorbeeld uh, in de klas mobieltjes uit en niet zichtbaar. En degene die dat wel doet, daarvan wordt het mobiel afgenomen. Ja. Dan is het in de les verboden, maar dan tussen de lessen... of bij wijze van spreken in de pauzes is het gewoon wel toegestaan. Want je zult ze toch ergens de ruimte moeten geven. Ja. Zal het ooit uh, over heel Nederland worden opgelost, dit hele probleem... en dat, dat iedereen het ook al volgens dezelfde regels gaat doen? Nou, ik denk dat elke school en elke docent toch een beetje zo zijn eigen beeld ervan heeft. En dat is ook maar goed ook, want dat maakt het onderwijs nog een beetje dynamisch en uh, een beetje interessant. Want uh, u kunt zich vast ook wel herinneren dat de ene docent was interessanter voor u dan die andere. Die ene was strenger, dat vond u fijner. De andere was relaxter. Uh, he, iedereen moet een beetje nog zijn eigen identiteit houden. Zo is het. Dat is ook wel weer waar, uh, wat u zegt. Uh, Dank voor uh, de uitleg en de ervaringen. Mark Mans, docent aandrijkskunde op een Havo vwo schale ook een mediacoach trouwens. Uh, over de media Media gesproken, Zometeen gaan we ons mediaforum doen. Dat doen we met twee uh, omroepdirecteuren. Dat is de ene die wordt het binnenkort en de andere is het al een tijdje. Jan Slachter en Paul Reumer zijn zometeen hier. Nu eerst Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal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 De export van Nederlandse komkommers is ingestort. Dat komt door de EHEC-besmetting in Duitsland. Die zou zijn veroorzaakt door komkommers uit Spanje. Volgens het productschap tuinbouw leiden de Nederlandse komkommertelers een schade van miljoenen euro's per dag. En Wesley Sneijder heeft zich afgemeld voor de oefenwedstrijden... van het Nederlands Elftal in Zuid-Amerika. De middenvelden van Inter heeft last van een spierblessure. En dat is een nieuwe tegenvaller voor bondscoach van Marwijk. Ook van de vaart van Bommel, Jansen en Stekelenburg zijn niet beschikbaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vanmiddag op veel plaatsen zonnig en zomerzwarm. In Limburg is de temperatuur al opgelopen tot boven de 25 graden. En er lijkt mogelijk zelfs de 30 graden gehaald te worden. Elders in het land liggen de maxima tussen 20 en zo'n 26 graden. In de loop van de middag ontstaan er wel enkele stapelwolken... maar lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven. Pas vanavond volgen er vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien. Ook vannacht is het bewolkt en vallen er af en toe wat buien. Het koelt dan af naar gemiddeld een graad of 13. Morgen, dinsdag, is het vooral in het oosten bewolkt en ook regenachtig. In het westen komen eerst nog enkele buien voor... maar klaart het in de middag op en breekt de zon door. Met maximaal rond 15 graden is het voelbaar frisser. De dagen daarna is het droog, zonnig en wordt het geleidelijk aan weer warmer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Jan Slachter, die is directeur van de Omroep Max. En Paul Reumer. Uh, die werkte vroeger bij In de uh, Big Brother was hij bij betrokken. Maar binnenkort de directeur van de NTR. Per 1 juli, hè, dacht ik. 1 augustus. 1 augustus. Kijk ja. aan, je hebt nog even tijd voor de tuin. Nog even vakantie. Ja. <laughs> ja. Uh, kennen jullie elkaar eigenlijk al? Ja, we hebben elkaar wel eens ontmoet. Ja. Uh, ik uh, kan meestal? In kan meestal? Ja, dat moet je niet te hard roepen hier zo hoor. Uh, wat maar nee, we kennen elkaar. En, en ja, ik vond het echt een verrassende keuze. En een hele goede keuze van de NTR: om iemand daar neer te zetten die heel veel weet van televisie. Uh, dus ja, ik, ik ben heel blij met zijn komst. Ja. Ja, um, ja, je weet dus niet hoe Jan in vergaderingen is. Ja. Je, je is overal nou, tegen namelijk. Nou, je, ho je, je, je hoort best mee, hoor. Je hoort, je hoort wel eens wat, maar dat is helemaal niet erg. He. In de vergaderingen moet je juist een beetje verschillende meningen hebben. Dat is goed. Ja. Oké. Okay, nou, uh, we gaan het zien, want het is hoop te doen hier in uh, in Hilversum met de omroepen. Um, laten we eerst even over van het weekend hebben. Zaterdagavond won Barcelona de Champions League. 3-1 tegen Manchester United. 3,3 miljoen mensen hebben daarna gekeken. Dat is het hoogste aantal in uh, de afgelopen tien jaar. Uh, Paul, voetbalfan. Ja, zeer, zeer, zeer. Hele grote voetbalfan en ook genoten van de wedstrijd. Uh, uh, en bijzonder om te zien dat de nummer 1 van Europa... zoveel beter is dan de nummer 2 van Europa. Ja. Bijzonder. Ja. Ja. Jan, jij was er niet, begrijp ik. Nee, ik, ik was bij de toppers. Ja, ja. En daar was het ook heel gezellig. Ook in het stadion. Ook in het stadion, <laughs> alleen geen voetbal. Maar uh, nee, dat, dat, ik heb het gemist. En, uh, maar goed, ik heb begrepen, ik heb wel wat de doelpunten heb ik gezien. En ja, uh, Toppers was hartstikke leuk. Uh, het enige minpuntje was dat ze daar ineens een kerstmedley gingen zingen. <lacht> oh. En met sneeuw en zo. Toen dacht ik, ja, wat, is, wat gebeurt hier? Maar dat bleek dus achteraf, denk ik, dat dat rond de kerst wordt uitgezonden. Ja, ongetwijfeld. Maar de vraag is of je daarmee je publiek moet vermoeien. <lacht> wat heel mooi was, dat was echt voor mij het hoogtepunt, was Gordon die een, een lied zong, het laatste lied, als afscheid van de Toppers, zong die voor zijn moeder. En dat deed hij echt voortreffelijk mooi. Nou ja, goed. Nou, dat is mooi. Ehm... Um, nog even naar die wedstrijd, want uh, dat is vorig jaar was het volgens mij ook op zaterdag... maar altijd was het op woensdag normaal gesproken, de finale. Ja. Uh, dat aantal kijkers, komt dat ook daardoor, denk je? Ja, ik denk zeker dat het, uit, het, het uitzendmoment uitmaakt. Hè. Doe je dit op woensdag, dan krijg je toch uh, denk zomaar een paar honderdduizend kijkers minder. Deze wedstrijd had bovendien ook nog eens een keer een uh, sterk Nederlands accent... Hè, met het afscheid van Edwin van der Sar, ja. groot geschreven. Hoe mooi zou het niet zijn als hij de, de, de beker in zijn handen hield... in zijn laatste wedstrijd. Voor de derde wedstrijd. keer, ja. erbij. Uh, en bovendien heeft Barcelona met Messi zo waanzinnig gespeeld dit seizoen. Dus dat je aan alle kanten voelde je gewoon, dit was een wedstrijd die je niet mocht missen. En tegelijkertijd vind ik dat ook een beetje voor uh, Edwin uh, van der Sar uh, ook wel weer een soort van triestigheid, want hij heeft zijn momentje niet gehad. Hè. Zelfs nee. met een verliezen erop. kan je nog een soort momentje krijgen, maar er was geen moment voor hem. Nee. Dat vond ik echt wel jammer. Ja. Voetbaltechnisch gezien vond ik hem ook, was het niet zijn beste wedstrijd. Het nee, was niet zijn mooiste slotakkoord, nee. hoorde ik vanochtend ergens. En ja, ik geloof dat dat, dat wel... Nou, maar laten we daar niet... Nu... Hij heeft een paar prachtige reddingen. Hij heeft geen fout gemaakt, zal ik maar zeggen. Een paar ja. prachtige reddingen. En misschien was Die het niet de allerbeste wedstrijd. Maar. Eén ding is zeker, hij heeft de wedstrijd absoluut niet verloren. Nee, nee, nee, nee. Dus Barcelona heeft hem gewonnen. De, de mooiste nee, keeper die we gehad hebben. Ja. En het was ook heel wat dat die, die coach van, uh, van uh, Manchester dat ook gewoon voluit zei. Want die is nooit zo complimenteus, maar nee. had, uh, Ferguson. Maar ja. hij was er nu helemaal uh, mee eens. Laten we het hebben over iets anders, wat van het weekend ook veel besproken is. Uh, veel aandacht voor het 200-jarig jubileum van verzekeraar Achmea. 150 journalisten trokken naar het Friese dorpje Achlum, Want daar speelde het zich allemaal af. Uh, was hermedisch afgesloten voor niet genodigde... En er waren zo'n 200 sprekers, 150 journalisten en één... en daar draaide het eigenlijk allemaal om... ex-president van Amerika, Bill Clinton. Uh, Jan Slachter, eigenlijk ongelooflijk toch? Clinton in Achlum. Ja, nou fantastisch. Ik wou dat ik erbij was geweest. Ik, uh, Clinton is echt mijn, op Kennedy naam, mijn favorietste, uh, meest favoriete president... van de Verenigde Staten. En ik vind het heel goed dat Achmea dit heeft gedaan. Kijk, ze hadden net zo goed kunnen zeggen voor 200 jaar bestaan... We, we, we huren een extra concert van de toppers in ja. en dat is het dan. Maar dat ze zoveel sprekers daar een tour hebben laten komen, werden allerlei onderwerpen besproken. Dus ik vind dat zij daarin maatschappelijk gezien echt een mooie bijdrage hebben geleverd. En Clinton dan, en die na nog een Amsterdamse kroeg in gaat en daar de appeltaart op koopt. <lacht> ja, fantastisch. Ja, ja. Ja. Wat ja. zit daar eigenlijk achter? Want ik denk toch ook van ja, zo'n Clinton die zit daar dan in een hotel, die gaat er niet zomaar even naar een kroeg. Ja, uh, nou, maar dat doet hij dus wel. Want dat, uh. vind ik, maar dat deed hij in de tijd toen hij in Den Haag was ook, ging hij even winkelen ja, in om de, de Denneweg. Ja, en in Delft, en Ik in heb Delft. een tijdje gewoond, daar zo'n pannenkoek restaurant Ja, steeds een ja dat doet muren. hij gewoon. En dat, dat vind ik wel mooi aan deze man. Behalve dat er nog heel veel andere dingen mooi zijn aan die man. Maar dat hij dat gewoon doet en dat je daar dan in die kroeg zit. Ja. Weet je wel, stel dat wij daar hadden gezeten ja. en Clinton ja. komt binnen. Paul, maak Jan even lekker, want ja. jij hebt hem ooit uh, ontmoet. Ja, ik, ik heb uh, het voorrecht gehad om een keer te horen spreken... voor een zaal van 120 man uh, in Paleis Soesdijk. Ja. En dat is waanzinnig bijzonder. Die vent komt binnen en de, de, de zaal is gelijk geladen met een elektriciteit. En hij gaat praten en die man kan zo goed praten. Ja, hij ja, kan de zaal ja. zo... Uh, Bekeisteren. Dus dat is echt heel mooi om hem te zien. Um, heel bijzonder is het overigens niet dat hij bij Agmea was. Dat is gewoon een kwestie van de portemonnee trekken. Ja. Heer, die man reist de wereld rond. 300.000 euro, Ja, ze ik? hebben het volgens mij niet bekend gemaakt, Maar ik denk dat het zeker ja. 4 ton gekost ja. heeft. Los aan hemzelf, de beveiliging, alles wat je moet regelen. Weet je wel. Dus je kan hem gewoon kopen, wat dat betreft. En dan, dan krijg je ook wel waar voor je geld. Zo Door daar is niet het. van. Het is wel heel, heel, heel bijzonder. Ja. Maar nog even wat. natuurlijk is het de marketing truc van dat Agmea, Dat hebben ze ook hartstikke goed gedaan. En, uh, maar moeten de media daar dan ook in meegaan? ik bedoel, echt 150 journalisten die kant op. Bedoel, wat was het nou eigenlijk helemaal? Nou ja, goed, het is de keuze die je maakt. Ahmed heeft gezegd, wij kiezen hiervoor. We willen dat, dit markeren, dit, dit 200-jarig bestaan. En dat je dan zo uitpakt. Ja, ik bedoel, natuurlijk is het marketing. Iedereen praat erover, de journalisten. Iedereen was er. Maar of dat nou verkeerd is, ik vind het... Uh, ik nee, maar even, weten we nog wat Clinton daar heeft gezegd, bijvoorbeeld? Ik bedoel, nou, uh, hij vond het wel goed dat... Uh, uh, uh, hoe heet hij? Uh, Maladic. Uh, Mladic. gepakt was. Ja. Daar heeft hij iets over geroepen. Ja. Dat heb ik gehoord op de radio, maar meer heb ik er ook niet van gehoord. Nee. Maar waarom hebben wij dit niet uitgezonden op televisie? Waarom is er zo weinig aandacht? Bedoel, nee, dat, ik, omdat het een commercieel verhaal is. Ja, ja, goed, je mag wel die speech uitzenden. Er is wel ja, iets mis mee. Ik, ik ben het met Jan eens. Het, het Achmea heeft heel veel geld gestopt. Dat hadden ze kunnen doen in een heel groot besloten feest. En, uh, met, met kreeft en champagne en kaviaar. Ze hebben besloten er iets we zeggen, semi maatschappelijks mee te doen. Mm -hmm. En wat ik in ieder geval hoop, is dat ze het hier niet bij laten... en dat ze opvolging gaan geven aan de gesprekken die er zijn gevoerd... de ideeën die zijn gekomen. En daar heeft Achmea wel een taak om nu echt daadwerkelijk te laten zien... dat ze die maatschappelijke betrokkenheid ook echt gaan doorzetten... en omzetten in, in acties en ja. in, in plannen. Want het onderwerp was solidariteit uh, van de conventie... Ja. Als, als totaal en ja. met allerlei invalshoeken daarvan. Ja, dus ja. Ik, ik denk dat Armee een soort plicht heeft... om in het komende jaar uh, ook op dezelfde wijze bekend te maken... van nou, dit, uh, dit hebben wij uh, dit is daar hebben begonnen, begonnen. Ja. En, en, en dit is eruit gekomen... en zo gaan we het opvolgen. Ja. Dus er moet wel een follow-up komen, vinden jullie ook. Ja. Ja, ja, absoluut. En er was trouwens nog iets op, op verzekeringsgebied... want uh, uh, een bedrijf, ik weet trouwens niet eens of het een, een verzekeraar is... volgens mij was het wel zo, Offerti heet dat. Ja. Die, hebben, uh, die zijn de hoofdsponsor van de... Laandse voetbalbond en voetbalbond. Uh, ja, dan denk ik onmiddellijk natuurlijk aan Foppen de Haan... die daar de bond wordt. Dat was een raar bericht zo ineens. En, en nu zit dit er dus achter. Ja, ik, ik moet je zeggen, ik werd hiermee verrast. Volgens mij is dit gewoon puur een marketingstunt. Ik zie Foppen de Haan niet in Toefalu... daar het uh, 1 uh, gaan trainen. En ik denk dat ze niet door de selectie komen. Het is een hele slimme truc van, de, van deze... Uh, het is een bedrijf dat uh, mensen... en uh, bedrijven bij elkaar brengt, begrijp ja, ik. Ja, okay. nou, dat hebben ze hier laten zien. Ik denk dat Foppen op zijn manier zijn vier ton gepakt heeft. Uh, iets anders dan Clinton, maar het ja. resultaat is hetzelfde. Weinig voor hoeven doen. Goed goed gedaan, geinig steuntje, vooral ja. geen aandacht meer aan geven. Nee, heel goed. Nee, goed. Dan nog even naar de regionale omroepen, want uh, we gaan het over de grote omroep uh, sowieso, uh, we hebben het al vaak genoeg al gehad hier, maar daar gaan we het ook zeker nog de komende tijd over hebben. Uh, het CDA wil nu opheldering van minister van Bijsterveld, die over de uh, omroepen gaat. De partij wil weten hoe het zit met de bezuinigingen op de regionale omroepen. In Den Haag wordt er nog gesproken over het mediabeleid. En toch zouden de regionale omroepen al worden gekort door uh, de want daar krijgen ze hun geld vandaan. Uh, Jan Slachter, jij werkt al samen met uh, een aantal ja. van die regio-omroepen. Ja, het is natuurlijk, ik snap die omroepen heel goed, die regionale omroepen. Kijk, Utrecht uh, heeft te horen gekregen dat zij 15% minder budget krijgen... terwijl de afspraak is het geld dat vanuit Den Haag naar de provincie gaat... één op één naar de regionale omroepen moet. Dat is geormekt geld. En je ziet dat die provincies daar gewoon eigenlijk uh, uh, helemaal niks mee, mee, mee te maken willen hebben... en gewoon zelf die budgetten gaan bepalen. Dus ik vind het goed dat het CDA ervoor opkomt. Ik vind ook dat we dat uh, uh, moeten blijven doen. Ik hoop dat ze ook de publieke omroep uh, meenemen in hun hele beslommeringen de minister, maar dat zal wel niet gebeuren. Maar die regionale omroepen, die moeten echt met heel weinig doen. En die, ja, iedere keer is er weer iets, dan zijn ze weer niet zeker... van hun budget, dan roept er weer een provincie. Nee, Dan gaat 20% procent vanaf. Maar, maar waarom maakt het CDA zich zo druk om die regionale nou ja, daar omroepen? Daar hebben zij zich ook in hun verkiezingsprogramma druk uh, over gemaakt. En ze willen namelijk dat die regionale omroepen sterke omroepen blijven... en dat ze dat geld wat naar de provincies gaat ook daadwerkelijk krijgen. En dat blijkbaar gebeurt dat niet. Dus die commissaris van de Koningin in Utrecht... die moet even op het matje worden geroepen... Uh, je ziet dat het niet alleen daar gebeurt, maar ook bij AT5. He, dan zie je dat de gemeenteraad 15 juni een, een beslissing gaat nemen. AT5 bungelt. Het is een prachtige stad. Ze ja, dus hebben daar geloof uh, 4, uh, 4 uh, miljoen, is het? Of? Ja, 4 miljoen. Die die dagelijks, een, en er moet een, een, dagelijks nieuws voor gemaakt worden. mag je op intekenen dan om, om ja, te nieuws... Ja, dat is, dat is een van, van, de, van, de van de ideetje van die wethouder geweest. Maar AT5 moet gewoon blijven. Uh, en ik zou hier willen oproepen, word gratis vriend van AT5. Ga naar at5.nl en word ja, vriend. Jan met AT5. Nee, ja, maar, ook, maar kijk eens naar nou. alle grote presentatoren. Sasje de Boer, Rick van der Westerlaken, uh, Marielle Tweebeek, Matthijs van, uh, van Nieuwkijk, komen van AT5. Het is een mooie kweekvijver, dus steun AT5, nee. ga naar die site. Nee, die regionale omroepen, absoluut. Er komt veel talent vandaan. En, en ze doen ook allemaal goed werk. Zie jij daar nog kansen, Paul, als jij straks in je nieuwe baan zit? Nou, ik, ik ben het volledig eens met het feit dat de regionale omroepen een belangrijke functie vervullen die de landelijke omroepen niet kunnen vervullen. Er is veel regionaal nieuws, regionale gebeurtenissen, die niet passen in een landelijk dekkend zendercomplex. Dus ja, ook ik vind dat de regionale omroepen moeten blijven bestaan. Natuurlijk zullen zij ook moeten bezuinigen. Dat moeten we met z'n allen. Uh, on, daaronder liggen dus wel afspraak is afspraak. Dus als er afgesproken is dat ze geoormerkt geld krijgen... dan moeten ze dat geld ook krijgen. Hè? En, en daar mag niet aan getornd worden. Als er overeen bezuinigingen komen, ja, daar hebben we allemaal last van. Ja, maar het is, Vanuit... is geoormerkt geld. Dus het moet gewoon één op één daar die regionale omroepen z zolang dat, ja, Zolang het in het budget is, absoluut. En AT5, de gemeenteraad, het gaat om 4 miljoen. Dan maken ze 3. 165... Uitzendingen, nieuwsuitzendingen voor, uh, per jaar. Er ja. kijken 300.000 mensen dagelijks naar AT5. Dus ja, en dan snap ik echt. En, en burgemeester van der Laan, die was lid, die was vriend geworden van AT5, had zich aangemeld via die site, wordt dan teruggefloten door de gemeenteraad. Maar Mark Rutte, die is wel vriend geworden van AT5. En dan staat ook, als je naar die site gaat, een, een uitspraak van Mark Rutte van uh, ik steun AT5. Goed. Uh, nou, uh, jullie kunnen nog even verder praten zometeen uh, na afloop van hebben de hebben net al de, gedaan. De consumptiebonnen <laughs> krijg je van ons, van de GV. En, en kom gauw een keer weer terug. Jan Slachter en uh, Paul Reumer. Uh, we beginnen zometeen aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Dat doen we met Guido van der Vlist uit Woeren. Dat is de eerste kandidaat. En uh, er is weer door de muziekredactie een nieuwe Radio 1-cd gekozen. En dat is de nieuwe cd van Anouk geworden. Together, together. Zo heet het album. En daarvan... Down and Dirty. I know you've been lying, boy. to cry, but I can't keep Er is de ellende in haar leven van zich afgeschreven en dat heeft een hoop liedjes opgeleverd. Het gaat met name over die doxer die ex-man van haar. Down and Dirty, daar gaat het liedje over. Het woord cheater komt er ook wel vaak in voor. Anouk, deze hele week op Radio 1 met haar nieuwe album. We gaan naar de nationale nieuwsquiz. Guido van der Vlist uit Woerden, 32 jaar, is de eerste kandidaat. Welkom. Ja, dankjewel. Je werkt bij een installatiebedrijf? Dat klopt. Controller? Controller, ja, ja al, die, al die declaratie moet je nagaan of dat klopt. Onder andere, onder andere, ja, dat klopt. Ja, financieel verantwoordelijk voor uh, het rijden en zeilen van het bedrijf. Ja, gaat het goed eigenlijk in de installatietechniek? Nou ja, goed, wij hebben ook wel iets te maken van de. wij merken ook wel iets van de economische crisis. Uh, bij ons gaat het nog redelijk, maar je merkt wel dat het wat moeilijker wordt in de markt inderdaad. Ja, de, de basis is er langs geweest, er moet bezuinigd worden en zo, dat soort dingen. We gaan Kijk, wel iets kritischer kijken inderdaad, dat klopt. <laughs> Toch wel, ja, het is overal hetzelfde. Um, nou goed, we, we, we, we hebben trouwens nog steeds die 300 euro als, uh, als de eindoverwinning daar is. Uh, dus dat, dat, dat blijft gewoon een vaste waarde. Uh, daar gaan we voor, uh, sowieso het normale prijzenpakket. En we gaan kijken hoe ver je komt, eerst bepalen we de nieuwsfactor. Ja, yeah, De nationale nieuwsquiz. Eine Woche nach den ersten Infektionsfällen erkranken immer noch Menschen an dem gefährlichen Durchfallerreger. erreger über die Ausbruch von die Darmbakterie. Die Bakterie macht steeds mehr Schlachtoffers und ist bestand gegen viel Antibiotika. Experten raten, keine rohen Gurken, Tomaten und Salat zu essen und sich häufig die Hände zu waschen. Jetzt haben wir gehört, die Gurken sind gefährdet. Haben Sie Ihre Gurken im Kühlschrank schon weggeschmissen? Wir haben in der Tat unsere letzte Gurke, die wir noch hatten, weggetan, okay. aber sie war auch schon ein bisschen gammelig. Ja, Europa is in de greep van de killer komkommer die steeds meer doden eist. De teller staat intussen op 10. Duitsland houdt vandaag crisisberaad. Hier is vraag 1. De komkommers verspreiden een bacterie die bij mensen tot levensgevaarlijke darminfecties leidt. Wat is de naam van die bacterie? De EHEC-bacterie. Dat is goed. Patiënten hebben vaak last van darmbloeding en hevige diarree. In Nederland blijken de gevolgen voor ons nog beperkt. Eén vrouw is na een bezoek aan Duitsland ziek geworden. Vraag 2. De bron is waarschijnlijk een vervuilde partij komkommers uit Spanje. Die komkommers werden verkocht op een grote handelsmarkt. In welke stad was dat? Oeh, dat wordt een gokje. Dat is Hamburg. Waarom gok je dat, Hamburg? Ja, het is volgens mij een stad in Noord-Duitsland. Uh, Noord dus, uh... Ja, nee, het is goed. Het grootste aantal ziektegevallen is dan ook in uh, Noord-Duitsland. Ziekenhuizen rondom Hamburg hebben capaciteitsproblemen. In heel Duitsland heeft de besmetting tot een enorme consumentenangst geleid... Uit peilingen blijkt dat meer dan de helft van de Duitsers geen tomaten, sla of komkommers meer koopt. Vraag 3. In 1999 greep de Legionella-bacterie in Nederland om zich heen. 32 mensen overleden aan de gevolgen van de veteranenziekte. En 232 mensen werden ziek. De bron was een bubbelbad dat tentoongesteld was op welk evenement? Dat was in Hoogkaspol volgens mij. En dat was een. Um... Gloriade-evenement. Ja, het gaat niet helemaal goed, nee. Ja, ja, ja, ja. Nou, sowieso de plaats klopt niet, want het is boven Karspel. Hoogkarspel is ergens anders. Het uh, was de West-Friese flora. Ja, dat ja. klopt. Het bubbelbad was gevuld met water uit een brandslang... die al geen tijden was gebruikt. In uh, dit stilstaande water heeft zich een zeer agressieve vorm... van legionelle bacterie gevestigd. Uh, we gaan naar vraag 4: de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, heel gek gevoel inderdaad. Dus is uh, negen ja, minuten en dan is het over inderdaad... En, uh... Ja, je had graag een ander gevoel uh, in, je, in je lijf willen hebben, natuurlijk, maar uh, het mocht uh, niet zo zijn. Dat is Edwin van der Sar. Ja, hij kreeg op Wembley niet het afscheid dat hij verdiende. Manchester United verloor de finale van de Champions League met 3-1 van Barcelona. Het was de laatste wedstrijd van deze record international. Vraag 5, een mooie wedstrijd was het wel. Uh, we hebben het er net al uitgebreid over gehad. Ook voor Barcelona-speler Avelay. Die maar liefst 90 seconden meespeelde. Uh, maar veel tijd om van die zegen te genieten was er niet. Hij moest direct op het vliegtuig naar Zuid-Afrika. Uh, Zuid-Amerika is dat. Voor oefende van Oranje tegen Uruguay en welk ander land? Brazilië. Dat is goed. Hij heeft toegegeven dat hij de trip van het Nederlands elftal... Uh, naar Zuid-Amerika uh, liever aan zich voorbij had laten gaan. Hij had uh, liever willen rusten. Uh, maar op aandringen van de bondscoach, Bert van Marwijk, heeft de aanvaller toch besloten om vandaag op het vliegtuig te stappen. Dus hij gaat daar uh, meedoen. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. We vragen natuurlijk wie. En uh, als je weet wie het is, moet je gewoon stoproepen. Dan weten we ook uh, waar de punten blijft staan. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Ik ben mijn carrière begonnen op het ijs. 3. Mijn 5 plus 6 regel staat op juridische problemen. Twee, stop met het twee. Dat is uh, Seb Blatter. De, de tweede aanwijzing uh, voor twee punten was met het WK. In Zuid-Afrika uh, ging een harde wens in vervulling. En één, de weg naar een nieuw voorzitterschap is vrij nu ik ben vrijgesproken van corruptie. Het is inderdaad uh, Seb Blatter, de baas van de FIFA. Ik wist het ook niet, maar hij schijnt ooit een verdienstelijk ijshockeyer te zijn geweest. Dus vandaar die eerste uh, uh, aanwijzing. Um, en onder Blatter zijn er behoorlijk wat veranderingen in de voetbalwereld tot stand gekomen. In februari 2008 lanceerde hij een nieuw idee om het aantal buitenlanders bij een club te beperken. De zogenoemde 6 plus 5 regel. Ik geloof dat Johan Cruijff daar ook voor is. Um, maar dat stuit in ieder geval op allerlei juridische problemen. Dus dat is er voorlopig nog niet van gekomen. Sepp Blatter is goed. We komen op een factor van 7. Dus daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 Maar 10% van de huidige gebruikers mag zelf hun zorg nog inkopen als het uh, aan het kabinet ligt. De overige 90% moet weer terug in de reguliere zorg. Oppositie is laaiend en heeft al een spoeddebat aangevraagd. Wat vindt u eigenlijk? Onze stelling. Het is terecht dat het kabinet fors bezuinigt op het persoonsgebonden budget. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, nummer 0800-1101. U mag ook stemmen op onze website. En als u twittert, gebruikt dan Hekje standpunt. We zijn terug bij Guido van der Vlis, 32 jaar, en, uh, uit Woerden. En uh, hij heeft factor 7 gescoord. Daarmee gaan we dus vermenigvuldigen. Dat is best een aardige begin al. Maar niet ontevreden? Nee, hè. Ik zie het ook. Het straalt van je af. Uh, 90 seconden, de tijd, veel vragen. Als je een antwoord niet weet, onmiddellijk pas roepen. Dan gaan we snel door naar de volgende vraag. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Uiterlijk in 2022 moeten in welk land alle 17 kerncentrales worden gesloten? Duitsland. Is goed. Welke Nederlandse club heeft zich na penalties geplaatst... voor de tweede voorronde van de Europa League? ADO Den Haag. Is goed. Welke oud-politicus overtreedt sinds 2008 de regels... voor neveninkomsten uit publieke functies? Pas. Wim Deetman. Dit weekend is er een eind gekomen... aan het lozen van vervuild rioolwater. In welk water? Wester Schelder. Dat is goed. President Obama heeft de stad bezocht... die vorige week voor een groot deel werd verwoest door een tornado. Wat is de naam van die stad? Joplin. Is goed Welke minister wil alleen nog grote sportevenementen naar Nederland halen... als daar economisch en maatschappelijk van kan worden geprofiteerd? Schot. Nee, Edith Schippers. De Franse staatssecretaris Georges Tron is opgestapt in verband met wat voor schandaal? Uh, seksschandaal. Ja, kan niet anders in Frankrijk. In een referendum in welk land heeft een krappe meerderheid zich uitgesproken... voor het recht op echtscheiding? Malta. Is goed. Welke renner heeft de Giro d'Italia gewonnen? Contador. Is goed. De Wereldgezondheidsorganisatie schuift een beslissing over de vernietiging... van welk virus drie jaar voor zich uit? Pas. Pokken, het gemeentebestuur van welke plaats is gevallen over de bouw van een voetbalstadion? Venlo. Is goed. Welk museum heeft tot 10 juni de tijd om geld te vinden... voor het geschik maken van Paleis Soesdijk als huisvesting? Uh, Nationaal Historisch Museum. Is goed. Kate Moss heeft wie weten te strikken voor een optreden op haar bruiloft? Pas. Shirley Bessie. In, de, in de, welke Servische stad zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen... vanwege de demonstratie van ultranationalisten? Belgrado. Is goed. D66-leider Pechtold heeft het congres van zijn partij aangegrepen... om felle kritiek te leveren op wie... Rutte. Dat is goed. Prinses Maxima heeft voor haar verjaardag met een groot gezelschap een boottocht gemaakt. Over welke plassen? De Waverwentse Plassen. Ja, hier staat de Kagerplassen. Ik weet niet of de Wavenveens in Plassen eerder gezegd onderdeel daarvan zijn. Uh, Geen flauwe idee. Weet uit. jij het of gok je maar wat? Ik gok wat, ja. Ze zijn gesignalit in Wavenveen volgens mij. Dus de, vandaar dat ik zoiets uh, gokte. Oké. Okay. Nou, dan gok ik dat uh, de Kagerplassen gewoon het goede antwoord was. Uh, goed, desondanks. Uh, aardig gescoord hoor. Elf uh, goed in deel 2 van de quiz. Dat betekent keer 7. kom je op 77 punten. Dat is een aardige uitgangspositie voor de rest van deze week. Dat is mooi. Waarin we trouwens één keer de quiz minder spelen ook. Dus uh, nou ja, dat is ook wel weer mooi meegenomen. Um, dat, kijken we of dat blijft staan en of dat goed is voor 300 euro. Dat weten we dan vrijdag. In ieder geval krijg je van ons nu de normale prijzen mee. Dus twee kaarten voor beeld en geluid, een mok en een lunchradio. Oké, okay, dankjewel. En een goede reis terug. Dan op het vakje. Uh, wij melden dus ons straks weer. Uh, het kabinet heeft ook allerlei plannen om de diplomatieke dienst in het buitenland wat uh, te snoeien. Is dat goed of is dat slecht? Als je echt luistert naar elkaar...